Als hij aan zijn eind. hij Het trilt steeds als hij aan het einde van wat een uh, is. Dan kan het draaitje bezet. denk ik. Ja. goeiemorgen je loon al oh, Valt hier van alles uit. Van wie is dit? Van, uh, van uh, roos denk ik oh, ja. Is dat voor jou? Nou, niet dat middelste. Dit niet? Nee. Pas op, zit nog een telefoon onder ah, ook. ook. <laughs> nou, kijk eens aan. Ja, dat is inderdaad de eerste. Uh, nu nog uh, verder technisch uh, onderhoud. Even kijken. De powerpoint, de pointer. Hier. Hebben we nog niet? Ja, anders moet je het handmatig even doen. Ja, dat is ook goed. Het zit, ja? Ja. zit nog in de tas, zegt André. Ja, André weet waar die is, dus... Maar Ja, maar ik denk dat het goed komt. En anders dan komt het goed. We zijn vandaag bij deel 3 aangekomen. Over de zeventigste week van Daniel's tijdlijn. En uh, kijk eens, Die, het rode lampje, doet het. Ja, maar hij, hij zit ook daar, hè? hartstikke luxe man, ik kan gewoon een USB-stick uitrollen. Testen, ja. even testen, doet hij dat? Nu doet hij het wel. Ja. Oh, joh. Yes. Zo, kijk eens aan. Nou, dan kunnen we verder. Uh, vandaag deel 3. We hebben eerst nagedacht over het verbond dat zal overwinnen. In het Hebreeuws staat daar een woord wat overwinnen betekent. En uh, dat is het Messiaanse verbond dat door het uitroeien van de Messias, door de dood van de Messias, werd gevestigd. Uh, ten tweede hebben we nagedacht over het spijsoffer en het slachtoffer dat zou stoppen precies in het midden van de 70 week. En dat gebeurde gelijk met de dood van Jezua aan het kruis. Toen is er een tijd van rouw ingegaan. Een tijd van rouw die nog altijd voortduurt. En uh, ja, dan hebben we nog iets uh, over de gruwel der verwoesting. Daar is natuurlijk ook genoeg over te vertellen. En, uh, maar één ding hebben we alvast uh, duidelijk. Omdat de 70ste week dus valt tussen de jaren uh, 25 en 32 van de eerste eeuw... Uh, ja, betekent dat de rest van het vers ook ongeveer vanuit die tijd gerekend moet worden. Dat moet daaraan vastgekoppeld zijn. Er zit niet een gat tussen uh, toen en ergens in de toekomst. Met die gedachte hebben we toch wel afgerekend. Dus ook voor de gruwende verwoesting moeten we gaan kijken wanneer dat dan uh, plaatsvindt. En als we naar Daniel gaan... Dan staat er zelfs nog een heel bijzonder vers in hoofdstuk 12. Vers 11. Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden. Ja, dat was het spijsoffer en het slachtoffer. En dat de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn... ...zijn er 1200, 1290 dagen. 1290 dagen. Nou, we, hebben, we weten al wanneer het spijs en slachtoffer gestopt is. Dat was in het jaar 29. Vorige keer had ik 28 gezegd, maar ik zat ernaast, want het is 3,5 jaar. En dan schrijft het precies, kom je in het jaar 29 uit Pesach. Dus als je dan gaat rekenen, 1290 dagen, zit je in 1300 zoveel, 1319 zo uitrekenen dus voor 1319 moet dit gebeurd zijn en 1319 dan zit je midden in de tijd van een verschrikkelijke Europese honger verschrikkelijke vervolgingen verschrikkelijke kruistochten verschrikkelijke pest en het begint ook nog eens in het oosten waar het tot dan toe eigenlijk alles gebloeid heeft het begint ook de regering van de verwoesting om het zo maar te zeggen door te dringen. Dat is echt het moment 1319 is het moment dat hij werkelijk volledig geïnstalleerd is. Maar het duurt wel een periode en we gaan daar dus met wat meer detail uh, oog voor detail naar kijken Daniel hoofdstuk 9 vers 27 en hij zal een verbond laten zegenvieren voor velen in die ene week, de 70ste week in het midden van de week zal hij slachtoffers en spijsoffers staken, shabbat, geven. En dan staat er dit. En op een vleugel van, ja in uw vertaling staat gruwelen. Maar ik heb dat hier even vertaald met afschuw. Want gruwelen in de Torah is to'ava in het Hebreeuws. En hier staat niet to'ava, hier staat shikutsim. Dat is een ander woord, komt ook voor in de Torah. Gaan we zo wat beter naar kijken. Dus op een vleugel van afschuw zal een verwoester zijn. Tot het einde toe, zoals is besloten, zal die verwoester worden uitgegoten over alles dat tot verwoesting is bestemd. Nou, dat is niet de makkelijkste onderwerp. En ook niet de makkelijkste zin er allemaal beeldspraak in, want wat, wat voor vleugel van afschuw wordt hier nou bedoeld en wat voor verwoesting, waar gaat dit over? Als je geen Torah kent, geen Hebraeus kent, dan, dan ontgaat je die boodschap een beetje. Dus we gaan eerst eens kijken naar kanaf, dat is het woord voor vleugel. Nou, dit is een arend. Ik heb zomaar een aantal teksten even opgezocht waar dit uh, voorkomt en opgesomd. Uh, ik heb jullie gedragen op Arendsvleugelen, Exodus 19. Daar staat het woord kanaf hier. De vleugels van de Gerubim, die worden ook zo genoemd: de cherubim zullen de ark met hun vleugels bedekken, Exodus 25. Hier, Jullie zullen het ziet maken op de vleugels van jullie kleren met een blauwe draad in de ziet op de vleugels. Dat staat het woord voor vleugel twee keer. Dus het betekent niet alleen de vleugel van een vogel. Uh, en hier, wat krijgen we nou? De vleugels van Assyrië zullen zich uitstrekken over heel Judea. Dat zijn de legers. De vleugel die symboliseert de bescherming, de bedekking die je daarmee gegeven wordt. Het kan heel positief zijn, zoals een vogel, zeg maar, zijn jongen bedekt en beschermd. Maar dat kan net zo goed legers zijn die een land gaan bedekken en hun bescherming bieden, als dat maar bescherming is. Want dat kan net zo goed iets heel anders zijn. En dan zitten we in de tijd van de profeten. Dit is Isaiah. Dus Daniel 9, vers 27, op een vleugel van afschuw zal een verwoeste zijn. Ik denk dat dat een leger is, een leger moet zijn. Dus laten we daar even vanuit gaan. Shikutsim, het woord voor afschuw. Op een vleugel van gruwelen, op een vleugel van afschuw. Shikutsim in het Hebreeuws. Uh, zoals ik net al zei, gruwelen in de Torah is toavah. Toavah, dat zijn de gruwelen die u wel kent. Dat gaat over uh, ja, uh, homoseks, incest, hoererij, mensenoffers. Ik zei al, dat zijn gruwelen. Dat zijn verschrikkelijke dingen om te horen. Verschrikkelijke dingen om, eh, om je voor te stellen. Dat doe je niet. Daar hou je je als Israël ver van, van die gruwelen. Maar er is nog iets in de Torah: Shikutsim. Wat is dat? nou ik heb het maar vertaald met afschuwelijkheden dat is net zo'n soort woord maar dan toch net iets anders om recht te doen aan het feit dat het een ander woord is in het Hebreeuws. en er wordt ook wat anders mee bedoeld afschuwelijkheden dat zijn de goden van de volken en dat staat heel duidelijk hier in Deuteronomium 29 vers 16 tot 17 jullie hebben hun afschuwelijkheden shikutsim gezien dat zijn hun afgoden van hout, steen, zilver en goud die onder hen circuleren. Onder jullie is er vandaag geen man of vrouw, geen familie of stam... waarvan het hart zich afkeert van Yahweh onze God. Om deze goden van de volken te aanbidden. Halleluja! Er zal onder jullie wow, geen wortel zijn om gif en bitterheid... ...voor te brengen. Dat is wat zo'n afgod doet. Dat is afschuwelijk. Als je een afgod opstelt en die gaat vereren... ...dan krijg je dus... Uh, ...een hoop ellende van. Dan krijg je discussies van. Giftige discussies. Je krijgt er ellende van. hoop bitterheid. Heel je vreugde verdwijnt. Dan moeten we niet hebben zo'n afgod... Dan heeft God een hekel aan. Zo'n hekel dat hij dat een, een, een Shikutsim noemt. Afschuwelijkheden. Belangrijk. Dus eh, het gaat hier niet zo om een leger van een volk dat afschuwelijke afgoden dient. Volgt u dat? Dan is eventjes de beeldspraak vertaald in wat het, wat het wezenlijk betekent. Het gaat hier om een leger van een volk dat afschuwelijk afgehouden dient. Dat is dus het eerste onderwerp dat in Daniel 9, vers 27 voorkomt. En dan het tweede zal een verwoeste zijn. Maar dus eerst hebben we dat eerste. Hè? Welk leger is dat? Als we het jaar 70 berekenen in de tijd van, uh, van Yeshua? De Romeinen. Ja, de Romeinen. Dat kan niet anders, hè? Hier, dit is het embleem van het Romeinse regen. Wat zit daar? Hoppa. En het zilrekertje is er rond. Ik had 1319 net. Ja, dat komt nog. Ja, uh, 1319, dat is uh, het moment dat volgens Daniel 12, is, uh, of 11, 12 is 11, de verwoester, dat is nummertje 2 in Daniel 927. 27... Die zal dan volledig gevestigd zijn. Volledig geïnstalleerd. Maar dat is eigenlijk een ander verhaal. Want ik probeer nu eigenlijk te blijven bij uh, Daniel 9 vers 27. Dus het gaat, uh, het gaat mij dan om de opkomst. En die vindt dus plaats voor 1319 ergens. Tussen het staken van het offer... En 1319. Daartussen moet het ergens gebeuren dat die verwoeste verschijnt op die vleugels, op dat leger van een volk dat afschuwelijk afgoden dient. Ja, nou, het Romeinse leger. Dat kan haast niet meer. Dat kan niet missen. Ja, of, ja, je, dat kan wel missen. Dan moet je er een gat in, in, in doen. Hè, tussen 69e week en de 70ste week. Dan kun je het ergens in de toekomst parkeren. Dan heb je er niks mee te maken. Maar als je gewoon berekent vanaf Ezra. Precies het aantal jaren van die 70 weken. 486 en een half jaar op de kop af. Dan zit je tussen het moment dat Ezra aan de Ahava, de rivier de Ahava aan het vasten is. Voor zijn reis om Jeruzalem te herbouwen. Tot exact het moment, Pesach, dat Yeshua sterft. 486 en een half jaar zo zuiver, zo precies is het we hebben dat de vorige keer gezien en, en dat kan ook niet anders want die 486 en een half jaar die heeft een parallel hoe kan het ook anders in de tenacht precies tussen de uitocht uit Egypte en de inwijding van de tempel van Salomo zit 486 en een half jaar precies hetzelfde dan moeten we maar eens rekenen, 1 Koning 6 staat er geloof ik daar staat dus hoeveel jaar ertussen zit en dan begint hij te bouwen met die tempel en dan is het moment van de inwijding dat is tijdens loofhuttefeest, het zoveelste jaar van zijn regering en dan ga je rekenen exact hè, 486 en een half jaar dus als je, als je wil rekenen met de Torah dan moet je wel de parallellen zien En zo heeft Yeshua ook, precies is hij gestorven, 486 en een half jaar nadat Ezra optrok uit de ballingschap om Jeruzalem en de Torah te herbouwen en te installeren. En daarna, na die 70 weken, zal er een leger van een volk met afschuwelijke afgoden zijn in die tijd. En op die, op die legers, op van die afschuwelijke afgoden, daar zal een verwoeste zijn. Belangrijk om in de gaten te houden dat het hier dus om twee onderwerpen gaat. dat leger, dat afschuwelijke leger, wat ook verwoestend is natuurlijk, een verwoestend leger. En nog iets anders verwoestends. Nou, het derde woord, verwoester, is chomain. Wat, wat is het idee van verwoesten? Ja, verwoesten kunnen we natuurlijk gewoon als gewoon wegvagen, vernietigen. Maar de Torah heeft er ook wat over te zeggen. Shomé. Verwoester. In Leviticus 26 wordt dit woord, shamam, gebruikt in een chiasme. In een heel exact chiasme. Het woord wordt zeven keer neergezet in de tekst en vormt samen een chiasme. Dat is bijzonder als je dat ontdekt weer, altijd weer. Ik zal jullie wegen Verwoesten dit is het hoofdstuk van de vloek hè? als de zegen en de vloek als jullie mijn wegen zullen verlaten zullen deze dingen het gevolg zijn openbaar God in dit hoofdstuk en dan is onder andere van, in vanaf vers 22 Leviticus 26 vanaf vers 22 ik zal jullie wegen verwoesten jullie heiligdommen vernietigen nou zijn de twee tempels vernietigd of niet? ja vers 31 Jullie land om zeep helpen. Dat is ook weer het woord shaman. De wortel van shaman. Jullie land om zeep helpen. Zodat zelfs jullie vijanden ervan gruwen. Dat heb ik even met gruwen vertaald. Want er staat hetzelfde woord shaman. Dus het, als je dat heel letterlijk neemt. Dan wordt het, het gezicht van de vijand zelfs verwoest. Door de verwoesting die Israël overkomt. Zo erg is het. Zo erg. Zolang het land verwoest is, zal het rusten. Dat is het woord weer, hè? Shabbat. Uh, net als het spijsoffer en het slachtoffer zullen rusten. Hè? Staken. Zullen gestaakt worden. De tijd van rouw breekt aan. En ook het land zal een periode van rust Krijgen. Shabbat, staken. Misschien moet je dat niet met rusten. Want het is niet, het is niet in rusten. Hè? Het is meer het staken. Het, ja, het braak liggen. Als het braak ligt zal het... stilstaan. Kun je misschien wel zeggen. Stilstaan. Dat wat niet vooruit komt, het staat stil. Als het verlaten is zal het rusten. Dus drie keer... weer dat woord... Voor shaman, Voor, net als hier. En zo zie je die, dat dit te kennen van is. Zelfs jullie vijanden zullen ervan gruwen. Zo erg zal die verwoesting van Israël zijn. Dit gaat dus om de verwoesting van Israël. Niet alleen, niet alleen, niet zomaar. Is het de wegen van Israël, de, de heiligdommen, dat is de godsdienst van Israël. Het land van Israël, alles... Israëls identiteit, zijn bestaansrecht, tempel en godsdienst worden ontwricht en verwoest. Nou ja, dit is natuurlijk het jaar 70 dat er, dat, er, dat, dat heel erg duidelijk gestalte krijgt, die verwoesting. In het jaar 70 is, vindt ook de verwoesting plaats van Juda. Daar kunnen we heel, ja, daar kunnen we heel kort over zijn. Gedragen door een leger van volken die afgoden dienen, He, dat is een, een, een verwoestend leger, het zal er een verwoester zijn. Om Israëls identiteit, bestaansrecht, tempel en godsdienst te ontrichten en verwoesten. Tot het einde toe, zoals is besloten, zal de verwoester zijn kans krijgen om zijn werk te doen. Over alles dat tot verwoesting is bestemd. Om overtreding te beëindigen, zonder te verzegelen. En ongerechtigheid te verzoenen, vind je vers 24. En waarom is dat? Dat is toch afschuwelijk als je daarbij stilstaat, dat Israël zo moet lijden. Zo verwoest wordt, dat het in al haar, heel zijn wezen, zo wordt aangevallen met verwoesting. En openbaring heeft daar ook wat over te zeggen. Openbaring 6, vers 9 tot 11. En toen het lam het vijfde zegen geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren. Omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. Ongekend. Getuigenis in het Hebreeuws is edut. En het, de tien woorden... Worden edut genoemd, overal in de Torah. Dat is het getuigenis. Wie zijn de getuigen? Dat zijn zij die de woorden van God, de tien woorden, op hun hart dragen. Dat is de eda, de gemeenschap van getuigen. Is ook weer van ed. In het Hebreeuws, getuige is ed. Edut zijn de tien woorden. Eda, dat is de getuigende gemeenschap. Die worden geslacht. En hun zielen, die zijn onder het altaar. We, weet u, dit, dit is taal van de Torah. En je schrikt er een beetje van als je dat zo leest. Maar dit is wat, wat hier staat: het altaar, het brandofferaltaar, daar werden de, de, de dieren die werden geslacht. En het bloed waarin hun leven zat, waar hun ziel zat, dat werd aan de voet van het altaar uitgegoten. Dus dat beeld van die van dat offeren van de dieren, wordt gebruikt nu om toe te passen op Israël. De getuigen van Yahweh. Jongen, jonge, jonge, jonge. En zij riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt u ons, ons bloed niet aan hen die op aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten. Totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, verloidig zou zijn geworden. Het is, is bizar als je daarover nadenkt, maar dit is verordoneerd, dit is zo bestemd. Ja? Uitgegoten over alles dat tot, tot verwoesting is, bestemd, zo is besloten om overtreding te beëindigen... zonder te verzegelen en ongerechtigheid te verzoenen. Niet alleen Yeshua... aan het kruis is gestorven... ook Israël in de geschiedenis... sterft. Zo, zo, zo duidelijk staat het hier. En dan zeggen we... ja, Jezus heeft ons lijden gedragen... dat zeggen we soms zo makkelijk. Hè? Jezus heeft ons lijden gedragen... en we zijn er nu vrij van... Maar nou, dan heb je Openbaring nog niet gelezen. Jongen, jongen. Jezus zei: wie mij, wie, hè, wie mij volgen wil, nou, uh, maak je borst maar op. Pak je kruis op. En ga maar achter me aan. Oh, de discipelen dachten: wat betekent dat? Een kruis? Zon... Nee, je weet toch niet. Wat bedoel je? Nou, zegt hij Heer. Heel simpel. Als je je leven niet bereid bent te geven... ...dan kun je vertrekken. Oh, hij bedoelde echt het kruis. Oh nee, lieve, help. Wie hem volgt... ...heeft iets gevonden... ...wat sterker is dan de dood. Zo sterk dat als het lijden tot ons komt... ...het sterven tot ons komt... ...dat wij getuigen van hem... Als dood tegemoet kunnen wandelen. Dat is wat Yeshua deed. Dat is wat de Joden hebben laten zien. Toen ze de gaskamers ingingen. Onder het roepen van Shema Israel, Hebben wij dat geheim al gevonden. Dat sterker is dan de dood. Willen we hem volgen? Willen wij een deel zijn van Israël dat bereid is. Om te lijden voor zijn naam. Yeshua heeft diezelfde tekst ook genoemd. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan op de heilige plaats. De marken staat waar het niet behoort. Laat hij die het leest daarop letten, laten alle in Judea dan vluchten. Nou, waar gaat dit over? Nou, de, de verwoesting, de, uh, de afschuw gaat het over, hè? De, de, de afgoderij van de Romeinen. Het afgodische volk, het afgodische leger dat verwoesting brengt. Dus als je de legers ziet, ik zal het even vertalen, de afgodische legers van verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniel, laat hij, die het, daarop, die het leest daarop letten, laten alle Judeën dan vluchten. En Lukas wordt in deze tekst ook genoemd, maar die denkt, weet je wat, ik vertaal het gelijk. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers, zie je wel, omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Er komt dus een afgodisch leger van verwoesting om Juda te verwoesten. Maar daarna zal er iets op die legers verschijnen. Zoals in Daniel 9 staat. Het gaat niet alleen om dat leger van verwoesting. Er zal ook nog een verwoester zijn... die op dat leger tevoorschijn zal komen. Op die legers, op die macht, op die autoriteit. Een verwoester voor de rest dat bestemd is tot verwoesting. Dan moeten we even wat beter gaan bekijken. Want gedragen door een leger van volken die afgoden dienen, zal er een verwoester zijn. Dat zijn dus twee dingen. Een leger van verwoesting en een verwoester. Een nieuw soort verwoester. Een anders, iets anders, iets nieuws. Zien jullie dat? Maar met hetzelfde doel om de identiteit, bestaansrecht, tempel en godsdienst van Israël te verwoesten. Leviticus 27. Tot het einde toe, zoals is dus besloten, zal de verwoester worden uitgegoten. Dat is dus die tweede verwoester. Tot, tot verwoesting is bestemd. Dus die verwoester, die nummertje 2, die blijft er tot het eind van de tijden. Hij moet dus voor het jaar 1319 zijn geïnstalleerd. En hij zal blijven tot het eind der tijden. Ja, dat is wat hier staat. Ja, toch? Lees ik iets verkeerd? Om overtreding te beëindigen. zonder te verzegelen en ongerechtigheid te verzoenen. Het messiaanse offer dat Yeshua bracht. voor het verbond van verzoening. wordt ook van Israël gevraagd. De tweede verwoesting. Want niet alleen Juda zal worden verwoest. Yeshua zei: Iedereen die mij volgt zal worden. zal. Het kruis dragen. En uh, ja, de tien stammen die door de apostelen worden bereikt onder de volkeren. Ja, zij zijn ook deel van Israël. Zij zullen ook deel krijgen aan het lijden. Dus dan moeten we gaan zoeken naar de verwoesting van Ephraim Nou kijk, hier hebben we, Daniel kreeg heel beeldende visioenen. Uh, gaan we even opzoeken in uh, Daniel 7. Want sommigen die zeggen van ja, die verwoesting van Juda, de tempel en Israël, daarmee is dus alles vervuld. En alle profetieën ineens vervuld. Maar ja, dan kun je Daniel 7 ook wel op je buik schrijven. En dan negeer je ook dat er in die 70ste week sprake is van twee verwoesters. Eén, het leger, het Romeinse leger. En twee, die verwoester die op dat leger zal verschijnen. En in Daniel 7 vinden we daar meer over hoe dat zal gebeuren. Dan vinden we heel gedetailleerd, een monster omschreven. Een visioen van het Romeinse Rijk. Ik vind het zo bijzonder, de tien plagen die Egypte hadden uitgeroeid. De, de, de, de goden van Egypte als het ware hadden verslagen... Het is net alsof die tien goden opeens weer opkomen en gaan gelden in het Romeinse Rijk. Die door de tien plagen waren verslagen. Even kijken, waar gaan we beginnen? In vers 7, Daniel 7 vers 7. Daarna keek ik toe in de nachtvisionen en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk... En uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbreizelde. En de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor waren geweest. En het had tien horens. Terwijl ik op die horens bleef letten. Nou, op blijven letten. En dan komt daar iets tevoorschijn. Zie je dat? Iets heel kleins. Je ziet het bijna niet. Zo. Je ziet het bijna niet. Maar het zit ertussen. Zie, een andere kleine hoorn. De race staat op. Drie van de eerder hoorns werden voor hem uitgerukt. Bam, bam, bam. Dat gebeurt voor hem. Dus je hoeft het zelf niet te doen Drie van de eerdere hoorns worden voor hem uitgerukt Keng, keng, keng, worden omgekegeld Het gebeurt maar gewoon En die kleine hoorn reist verder En zie in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak Ga ik even verder in vers 11. Toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ondertussen speelt zich iets anders af in de hemel. Vers 9 en 10. Maar op aarde, daar is het geluid van die grote woorden die de horen sprak. De grootspraak neemt maar toe en neemt maar toe. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan een leiend vuur werd prijsgegeven. Dit gaat over een systeem hè. Een, een, een systeem van macht dat opgezet wordt en uiteindelijk de macht krijgt en uiteindelijk ook weer zal afnemen in kracht en uiteindelijk zal worden verworpen en verbrand. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Al die vier rijken... Van waar Daniel over spreekt, dat zijn de Medo-Persen, de Babyloniërs, de Grieken, ik zeg het verkeerd om, dus eerst de Babyloniërs, dan de Medo-Persen, dan de Grieken en ten vierde de Romeinen. Die hebben alle vier, als een, ja, God heeft vier cherubim en de volkeren hebben als het ware deze vier dragende machten die... ...waarop dus dat, dat, dat, dat die ene verwoeste zal verschijnen. En die zullen alle vier blijven heersen tot een bepaalde manier. En dan verschijnt de mensenzoon in vers 13 en vers 14. Vers 23, wat vinden we meer over het vierde koninkrijk. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn... Rome. Dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan. Nou, dus er zijn wel meer koningen als je al binnen de grenzen van het Romeinse rijk kijkt, zijn er wel meer. Maar er zijn er inderdaad tien van redelijk grote volken die zijn, die zijn opgestaan. De Grieken, de Latijnen, de Hunnen. Dat is een volk dat zoals nu, hebben we heel veel Arabieren die uit het Midden-Oosten komen en in heel Europa zijn gaan wonen. Dat gebeurde dus in de tijd van de Romeinen ook, dat waren de Hunnen. Vandalen, die wonen in Noord-Afrika. De Ostrogoten, de Visigoten, de Germanen. Galliërs of Franken, Saxen. Slaven, dat zijn de Slavische volkeren die we in het oosten van Europa hebben. ...tien volkeren die allemaal ook hun eigen koningen en hun eigen bestuur hadden. En uh, naarmate het Romeinse Rijk verder verviel... ...kregen die koningen meer macht. En nu zijn er dus inderdaad... ...terwijl er een bepaalde kleine hoorn verrees... ...met mensenogen en een hoop grootspraak... ...terwijl dat precies, terwijl dat gebeurde... ...terwijl die groter en groter werd... ...en iedereen in de wereld meer en meer ervan hoorde... ...zijn er drie gevallen... Kun je gewoon opzoeken. Dit is een heel neutraal boek over de heilige vaders. Dat zijn de pauzen. Dat is vrij neutraal. Dat zegt gewoon wat de geschiedenis daarvan is. En het laat gewoon zien wanneer die koningen gevallen zijn. Zonder een verband te leggen met Daniel natuurlijk. Maar dat doe ik nu wel. De Hunnen, koning Attila. Dit is koning Attila van de Hunnen. Die kwam met zijn legers naar Rome toe om het te verwoesten. En hij had succes. Hij had overal verwoestingen aangericht en hij zou naar Rome komen en hij zou de troon gaan bezetten. Maar hoe dichter hij bij Rome kwam, hoe meer hij gekweld werd door tegenslagen. Zijn legers, zijn gezondheid en alles. En toen kwam de paus, Leo de Eerste, dat is de eerste grote paus, die dacht: wat de Romeinse legers niet kunnen, dat kan ik. En die gaat naar buiten uit de stad Rome, heeft een paar bisschoppen bij zich en die verdwijnt in die tent bij Attila de Hun. Zonder, zonder, zonder zich te schamen, zonder bang te zijn. Hij denkt, ik ben God op aarde, ik zal hem eens eventjes de les lezen. Ik weet niet of hij dat gedacht heeft. Maar het feit is dat Attila op dat moment is omgekeerd en verdwenen. Hij is ergens in Oost-Europa gaan zitten, hij heeft het jaar daarna heeft hij een, een, een gigantische orgie aangericht. En, in die, en op die orgie, op het enorme afschuwelijke feest, dat wil je je niet voorstellen, is die, heeft hij een behersenbloeding gekregen of zoiets, is hij verdronken in zijn eigen bloed. Uitgerukt. Weg ermee. Eentje is te verdwenen. Nou, het verhaal van de vandalen dan. Nou, de vandalen die waren ook bekeerd tot het, tot het geloof, maar ja, die, die, die, die konden er niet mee leven dat, uh, die, uh, dat Jezus God was. Die hadden een vrij extreme versie van, dat, dat, dat, uh, van het arianisme. Jullie kennen het arianisme, dat is eigenlijk de strijd, de historische strijd tussen dat, of Jezus nu wel of niet God is. Die is daar eigenlijk begonnen. En de Osseregoten waren trouwens ook Arianen. Deze koningen, ja, daar was, daar was die macht, die reizende was het niet mee eens. Die, wilde, die was de plaatsvervanger van Christus op aarde, die wilde zelf God zijn. Ik zeg het even heel plastisch hoor. Maar, uh, en dat gaat ook niet om die mannen zelf hè. Die mannen zelf die kwamen in die positie en die konden soms ontzettend vruchtbare mannen zijn. Die waarlijk God dienden in hun leven. Maar zij bekleden een ambt en dat herkenden ze zelf ook. Het ambt, de macht die zij gingen uitvoeren, uitoefenen. Dat is de macht van, van die kleine hoorn. Dat is een heel andere macht dan die andere. Het ziet er ook anders uit die hoorn. Hoe dan ook, die Vandalen die regeerden in, in Afrika... en de Rome was aan het verliezen. Het Romeinse Rijk aan de Vandalen. Vandaalse koningen, Gaiseric bijvoorbeeld. Het was een enorm grote koning die heel veel voor zijn volk betekende. En uiteindelijk was er Tsrasamund... en... Uh in zijn tijd, dat is eigenlijk de laatste koning gebleken, en werd het rijk gewoon onder zijn, hon, onder zijn handen afgebrokkeld. En toen deze Trasamun stierf in 523, toen uh, kon de paus vrijuit zijn geloof en, zijn, uh, en de, de kerkelijke dogma's en, en alles wat hij wilde daar zeg maar, planten. En daar zijn macht uitoefenen. En zo gebeurde met, met de Ostrogoten, die kwamen, dat is wel een bijzonder verhaal. Want toen Rome gevallen was in 476 door de Germanen, kreeg je koning Oderik. dat was, uh, uh, dat werd de Romeinse stadhouder van Rome. Heeft een tijdje geregeerd. En de opvolger van hem was Theodoric van de Ostrogoten. Die heeft dus uh, die heeft ook Rome veroverd. Dat gebeurde continu in die tijd. En die werd de nieuwe stadhouder. En die ging de strijd aan met de paus. Die dacht, ik zal hem eens even ik ben, de, ik ben degene die regeert. Maar de paus had al gezegd... Nee. Jij regeert niet, ik regeer. Ik zal het, ik zal het oplezen. Want anders geloof je me niet natuurlijk. Kijken hoor. Paus Gelatius I. einde van de vijfde eeuw. Deze eerste paus die zich stedenhouder van Christus liet noemen, poneerde een invloedrijke stelling over het geestelijke en wereldlijke gezag. Ze waren beide door God verleend, maar omdat de stadhouder, de paus, het dichtste bij God zat, waren de vorsten ondergeschikt aan de paus. De wereldlijke macht was verplicht de geestelijke macht te beschermen. Meer dan duizend jaar lang zouden de pausen die stelling in hun voordeel trachten te gebruiken. Meer dan duizend jaar staat hier. In Daniel staat gewoon 1335 jaar. In Daniel 12 is 12. Deze Theodorik die ging de strijd aan met paus Johannes. Dat was een Ostrogotische koning. En die dacht, nee, ik zal regeren. En Johannes, die deed heel deemoedig. Die liet zich gewoon eigenlijk zijn ding doen. Dacht, ik hoef dat niet uh, te doen. De, de, de. En uh, Theodoric werd gek van hem. En op een gegeven moment uh, bedacht hij, paus Johannes, ik sluit je op. En toen heeft hij hem in ballingschap laten gaan. En uh, na drie, een, een, een, een, een korte tijd daarna stierf de paus. En daar was Theodoric zo van geschrokken. dat hij dacht dat hij, dat hij letterlijk, dus kwellingen kreeg. en, en, en, en helemaal in, in, verstoord raakte, helemaal gek werd. Hij had de paus laten sterven. Nou, in hetzelfde jaar of kort daarna, stierf deze man, deze Theodoric ook, en uh, trekken de Ostrogoten zich terug en verdwijnen, verdwijnt ook deze macht. Drie koningen moeten wijken en een nieuwe paus werd gekozen en die vond volgang. Drie koningen die zomaar, dat is gewoon geschiedenis mensen, ik, ik geef gewoon een lesje geschiedenis en ik denk dat dat precies past bij wat aan Daniel is geopenbaard. En dat er een nieuwe macht opstaat, het pauselijke ambt. Het ambt van het Vaticaan. Dus ik heb het niet over de pausen zelf, die kunnen soms de mannen zelf die hierin trappen. Dat kunnen soms best godvruchtige mannen zijn geweest. Maar het ambt is die andere soort macht waar Daniel over spreekt. De tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Dit is een, inderdaad een heel verschillende, een heel ander soort. Dat verschil klopt wel. Drie koningen zal hij vernederen. Nou, dat is ook gebeurd. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. Woorden tegen de, tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De Heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Ja, nou, dat, die, die koningen waren ketters. Nou, waarom waren dat ketters? Omdat zij een ander idee hadden van Jezus. En dat uh, werd met de dood huh, bestraft. Dat komt toch niet? Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De Heilige zal hij te gronden richten. Nou, dat is dus dat, die verwoesting. Die verwoesting van Israël, volgens... Leviticus 27, dus de verwoesting van hun wegen, de verwoesting van hun heiligdommen, heel hun godsdienst, heel hun identiteit. En hoe zal hij dat dan doen? Nou, dat staat hier heel letterlijk in vers 25. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. Nou, heeft hij dat gedaan of niet? Heel die, heel die feestenkalender is omgegooid. Dat deed Robiam ook. En het werd hem aangerekend als de zonde van Jerobiam. Jerobiam had zich afgescheiden als koning van het tien stammenrijk. En die dacht: weet je wat? Ik wil niet dat al mijn mensen naar Jeruzalem optrekken. Ik verzin een eigen feestkalender. Ik ga die feest, die, die datum omgooien. En ik zet mijn eigen priesten, stel ik aan. En dat wordt continu de zonde van je genoemd. Dat is zonde, dat mag je niet doen. Dat, is, dat klopt niet, dat is niet met de Torah. Nou, de paus doet het ook. Hij heeft de wetten veranderd, de tijden veranderd en nieuwe priesters aangesteld. Ja, nou ja, ik snap dat niet. Als je dit leest, dan zou je toch zeggen van. Maar nee, dit is profetie, dit is van tevoren openbaard dat dit zou gebeuren. En ze zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. En daarna zal zijn heerschappij worden afgenomen. Zal hij volledig verdelligd worden en vernietigd worden. Nou, die tijd, tijden en een halve tijd is 1290, 1260, 1260 jaar hè? 1260 dagen. En dagen in het Hebreels, Yomim, kunnen ook jaren zijn. Vandaar dat je ook met jaren zou kunnen rekenen. En die tijd, die krijgt hij. Eigenlijk het moment dat hij de macht overneemt, dat is ongeveer gelijk met het jaar 476, hè, de val van Rome. Dat zou je kunnen zien, dan is Rome, dan is de macht van Rome vergaan. Maar de macht van de paus, die blijft bestaan. Van het pauselijke ambt. Dus 476 is dus een heel goed jaar. Zit ook precies in die periode dat die koningen zeg maar wegbreken, wegvallen. 476, als je daar dan die 1260 jaar bij optelt, waar kom je dan uit? Dan zit je ineens meer in de reformatie en de, en de verlichting, de, de, de, de revoluties. En hoe hebben de reformatie en de revoluties niet gestreden tegen het pauselijke ambt? dan zitten we ineens in de periode dat zijn macht inderdaad begint te tanen. Zoals de macht van het Romeinse Rijk begon te tanen, zo begon de macht van de pauselijke hand te tanen. En dan staat er in Daniel 12 vers Zalig is hij die 1330 1335 jaar wacht. En nou als je dat dan berekent, 476 plus 1335 jaar, dan zit je in 18.0 1809, 1801. 1811. En weet je wat het op dat moment met de paus aan de hand is? Dan zit hij een vijfjarige gevangenschap uit. Want in 1809 is de paus letterlijk uit Rome gehaald. De paus die eigenlijk was al bezig met alle, alles uh, uh, Napoleon helemaal naar de zin te maken. Napoleon heerste toen in Frankrijk. En Napoleon was een, was een machthebber. Die wilde, de paus, wilde een einde aan de macht van de paus. En die heeft dus letterlijk de, de, de, de paus uh, ge, gemanipuleerd. Toen de paus, Pius de was dat, toen hij aan de macht kwam. Toen, uh, toen heeft hij alle, alle troepen... Teruggetrokken van de keizerlijke, van de pauselijke staat. De kerkelijke staat. Want die had je toen nog. Die heeft dus bij zijn aantreden in het jaar 1800. Die staat ontmanteld. Om, om, omdat hij wel aanvoelde. Als ik dat niet doe dan word ik een kopje kleiner gemaakt. En dus hij heeft die legers teruggetrokken. heeft die kerkelijke staat ontmanteld. En die heeft Napoleon tot keizer gekroond. Hij denkt ik doe alles wat ze van me zeggen. Als ik maar mijn positie en mijn macht mag behouden. Maar wat gebeurt er? In 1809 trekt Napoleon naar Rome, bezet Rome met zijn legers, heeft de paus uit de Rome gehaald en hem letterlijk gevangen gezet in, uh, in Frankrijk. De 1335 jaar zijn volledig volbracht sinds de val van Rome. Het is toch ongelooflijk? Zo precies. Frasamund de Vandaal, dat is die andere hoorn. En Theodoric Rex, koning van Rome. Drie koningen. Daniel 9, vers 27. En Yeshua zal een verbond laten zegen vieren voor velen in die ene week, de zeventigste week. En in het midden van die week zal hij de slachtoffers en de spijsoffers staken. En op een vleugel van afschuw zal een verwoesting zijn... Eerst komt die, die legers van afschuw. Eerst die legers van Rome komen eerst om Juda te vermorzelen, te verwoesten. Vervolgens komt er een verwoester. En een verwoester dat denken wij alleen maar aan iemand die met oorlogsgeweld en zo komt. Maar nee, het ging ook om de identiteit en de godsdienst van Israël. En dat verwoest je op een heel andere manier. Dus dan heb je een heel ander soort macht hebben nodig. Een heel ander soort verwoester. Zoals Daniel Zeven ook zegt. En het is verschilt. Dat is anders. En op een, op een leger van afschuwelijke afgoderij zal die verwoester komen. Nou, en wat doet hij om zelf een afgod te zijn op aarde? Hij verheft zich boven alle wereldlijke heerschappij, hebben we net gelezen. En dat heeft hij inderdaad 1335 jaar lang volgehouden. Waarna hij gevangen gezet werd en een vijfjarige gevangenschap had uitgezeten. En dan wordt hij als het ware hersteld. Daar vinden we weer meer over in Openbaring. Als die kop die ten dode hè, geve, uh, uh, verwond was en dan toch weer tot leven komt. Hoe is dat mogelijk? Maar nou, daarover is aan Daniel nog niet zoveel geopenbaard. Daar vinden we meer over in Openbaring. Maar één, één, één punt. We hebben het nu over al die rekeningen, al die jaren van, van, van die verwoester. Ik wil ook nog even kijken naar die berekening van de herstel. ...wat God heeft gegeven. Dat begon aan de rivier de Ahava... ...het vasten van Ezra. En die tijd is profetisch... ...voor wat zich in onze tijd afspeelt. De verwoestende afgod... ...zoals... Uh, ...zoals... De, ...die, die kleine horen eigenlijk... Die, ...de pauselijke ambten eigenlijk wordt genoemd... ...in Daniel hoofdstuk 12. De verwoestende afgod... ...heeft zijn tijd gehad. 4,76... ...tot 18,11... Dat is exact 1335 jaar, u mag het narekenen. Volgens Daniel 12, vers 12. Zijn volledige macht werd bereikt, zijn toppunt van zijn verwoestende kracht, het bereikte in 1319. Zoals in uh, Daniel 12, vers 11 staat. Er zit eigenlijk nog een preek in om dat helemaal in detail uit te gaan leggen, maar dat, wordt, dat gaat nu te lang duren. De twaalf stammen van Israël, sinds 1811 zijn we in een andere tijd. Iedereen zegt dat ook, we zijn in een moderne tijd gekomen. En er is een nieuwe tijd aangebroken. Een tijd waarin de twaalf stammen van Israël wakker kunnen worden. Waarin Judah hersteld kan worden. Israël hersteld kan worden. Stapsgewijs. En zijn we daarmee bezig of niet? Halleluja. De tijd van verwoesting, de tijd van rouw, heeft zo'n langste tijd gehad, lieve mensen. Heeft zo'n langste tijd gehad. Het herstel dat nu plaatsvindt, dat zet zich voort. Laten wij met Ezra bidden aan de rivier de Ahava. Ons samenbinden in liefde, in gemeenschap. En het herstel voortzetten, want nu God het herstel geeft. Zouden wij dan afwezig blijven? Gaan wij dan die bitterheid en die verwoesting laten aanbrengen door afgoderij? Ja, want een afgoderij brengt een wortel van gif. Of laten wij ons nou liefde leiden. Laten we ons samenvoegen. Zoals Ezra, de priesters en andere Israëlieten in die tijd. Halleluja. Het is stel is aangebroken. Amen. Ja, aangebroken, dat moet je niet al te letterlijk zien. Maar dat komt als Yeshua terugkomt natuurlijk echt. Johan. Is toch, die verwoesting is toch nog steeds bezig hè, door alle in alle kerkgemeenschappen. Het is dat niet zo dat het weg is. Nee, klopt. De vier die ja. Je ziet ja. dat de kerk afgebroken wordt. Ja, ja. De, ik, ik begrijp het moeilijk. Ja, ja, ja. Nee, klopt. Dat is waar. maar de, dat je in De geveizig gaat, misgaat in ieder ja, ja. Tot het, het einde toe... Of in die grote kluk hiernaast... Ja, nou wat ik ook zei... Hè, dat, dat monster wordt ten dode toe verbond En zal herleven. En dat is ook gebeurd natuurlijk. De pauze is opnieuw op zijn troon komen te zitten. En het is opnieuw... Heeft hij zijn regering verlengd. Maar het is anders geworden. Het is niet meer zoals het in die 1335 jaar was... Met macht en geweld... En, en doodslag en alle ketters werden, werden van het veld geruimd... En alle tegenstanders. Dat, ging, dat, dat macht was, was gruwelijk. En die macht... Zo letterlijk, zo gruwelijk is na 1335 jaar gewoon aan een einde gekomen. En daar ben ik blij om hoor, want ik hou er niet van. Nee, ja, sorry, u wel. Maar nu is, nu is die regering er nog wel. Die vier dieren die Daniel ziet, van de Babyloniërs, de Medepersen, de Grieken en de Romeinen, die, die, die dragen nog steeds eigenlijk dat pauselijke ambt, dat Vaticaan, en die, die, die, die, die inzettingen, die wet die zij hebben geïnstalleerd. Die zonde van Jerobiam, die zonde van, van, eh, van de Antichrist. Die wordt gewoon, ja, die is er nog steeds. Dus die is nog niet verdwenen. En dat zal pas gebeuren als Yeshua komt. Dat staat in Daniel 7 ook. Uh, ja, dat heb ik divers overgeslagen. Maar, uh, maar doe je dan ook dat de 70ste week wel of niet is afgelopen? De 70ste week is afgelopen. Ja. Daniel wordt dan wel gezegd. Die 70 weken zijn bedoeld om het herstel uh, ja, te volbrengen, eigenlijk. Ja. En volgens mij is het niet volbracht. Ja, nou, dat is wat je in Daniel 7 dus ziet. Dan zie je dat die regering van die Antichrist op aarde. die wordt steeds afgewisseld. met versen over wat er in de hemel gebeurt. Daar krijgt de zon dus mensen de macht van de oude vandaag, en al het, alle autoriteit en alle herstel. Dus hij bereidt zich voor en hij is aan het bouwen. En dus het herstel is er wel, maar in de hemel. Dat is, dat is wat Daniel 7 laat zien. En uh, dus ja. Daniel en, en Daniel 9 kan daarna pas begrepen worden als zodanig. Want er staat ook dat. Uh, in vers 24. Uh, dat die dingen zullen komen. In die 70 weken. Eeuwige gerechtigheid zal gebracht worden. Uh, Zonde zullen verzoend worden, et cetera. Maar als je dat vers leest. En op een vleugel van afschuw zal een verwoest te zijn. Dat valt niet binnen die 70 weken. Dus als onderdeel van het herstel moet die verwoesting plaatsvinden. Omdat niet alleen Yeshua gekruisigd wordt voor de verzoening, maar ook Israël. Heel Israël wordt gekruisigd voor de verzoening in die 1335 jaar. Dus, dus sinds die 1335 jaar en de dood van Yeshua aan het kruis, die twee werken eigenlijk samen... Ter inleiding van het herstel. En nu begint het herstel. En dat gaat alleen niet zo snel als we wel zouden willen. Maar het is gaande. Het is bezig. Ja. Dus de zeventigste week begint als Yeshua terug. Nee, de zeventigste week is al geweest. En in het midden van de zeventigste week is Yeshua uh, gekruisigd. Precies in het midden van de zeventigste week. En toen is het slachtoffer en het spijsoffer gestaakt en is periode van rouw begonnen heftig hè? ja dat zijn heftige dingen maar ja, God heeft het geopenbaard in zijn woord hij heeft het niet verzwegen, hoe heftig het ook is en dat vind ik bijzonder God heeft het gewoon gezegd gewoon laten zien En daarom zijn wij niet verrast als ons iets overkomt. Daarom hebben wij het woord dat vast is en trouw is en tot in eeuwigheid ons zal leiden. Amen. Wimzaal, dat is gewoon een historicus uh, dit, uh, verslag, uh, verslag van de geschiedenis. Uh...